Levy van Eck met het NOS-journaal. Topatleet Rolf B. is een van de twee Nederlanders... die afgelopen weekend werd aangehouden op het Hongaarse festival Sieget... op verdenking van drugshandel. Dat melden bronnen uit de atletiekwereld aan de Telegraaf en het AD. De 21-jarige B. is een sprinttalent en deed vorige maand nog mee aan het EK onder de 23 jaar in Zweden. Op het festival zou hij samen met een andere Nederlander... een flinke voorraad drugs in zijn tent hebben gehad. Vermoedelijk om te verkopen... Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de twee consulaire bijstand krijgen... maar wil verder geen mededelingen doen over de zaak. Voetbalclub NAC Breda laat het dak van het stadion onderzoeken. Aanleiding is het instorten van een deel van het dak van het stadion van AZ afgelopen zaterdag. In beide stadions liggen zonnepanelen op het dak boven de tribune. Of die zonnepanelen de oorzaak waren van de instorting bij AZ is nog onduidelijk... maar NAC stelt nu uit voorzorg een onderzoek in... In Alkmaar raakte niemand gewond, voorlopig mogen er geen wedstrijden worden gespeeld. Alle vluchten op het vliegveld van Hongkong zijn voor de rest van de dag geannuleerd. Al dagenlang protesteren inmiddels duizenden demonstranten op het vliegveld... tegen de Hongkongse autoriteiten en de invloed vanuit China. De politie staat klaar met traangas. Beelden van de politie die dit weekend demonstranten hardhandig aanpakte bij protesten... veroorzaakten woedende reacties. Veilig Verkeer Nederland begint op sociale media een campagne tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. Het aantal incidenten met lachgas op de weg is sterk toegenomen van 60 incidenten in 2016 naar 960 dit jaar. VVN gaat via Instagram, Twitter en Facebook waarschuwen voor de gevaren van lachgas. Ook zou de organisatie graag zien dat er bij rijscholen aandacht is voor de risico's. Het weer. Vanuit het westen en noordwesten trekken buien over het land. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. Naast de buien is er ook ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag een graad of 21. Ook morgen en de dagen erna wisselvallig. En dan wordt het niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuijs van de ANBB. Op de ringweg Amsterdam, de A10, staat voor het knooppunt Amstel... richting Rotterdam een file van 4 kilometer.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 Namens de scheidsrechters en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zand, zee Zand, Zand, Zand, Zand, Zand, Dit is de zomer van ZFM Zand, nu We zijn weer terug met uh, Zand wordt luncht op deze maandagmiddag. Het is één uur en dat betekent dat we het tweede uur ingaan van deze uitzending. We gaan verder bij waar we gebleven waren. En uh, op onze lijst zien we dat uh, nu de beurt is aan Maggie McNeil... Eigenlijk alweer een beetje een treurig nummer. Ik heb een paar treurige nummertjes meegenomen. Net hadden we Ruud Houweling met Before I'm Leaving. En dan gaat Maggie McNeil ons vertellen wat er dan gebeurt... nadat er iemand weg is gegaan. When You're Gone van Maggie McNeil. To really touch my heart was. Uh, <laughs> Maggie McNeil met When You're Gone. Oh, ik weet dan wat dat dat nummer uitkwam in die tijd. Oh man, iedereen liep toch verdorie met kippenvel. We gaan uh, door met het volgende nummer. En dat wordt toch wel even een ander kaliber. We gaan meer up-tempo. Met de Spik nieuwe formatie. Walking the She. Die bestaat uit Marlene Sherps en André Huigen. En ik heb vandaag, want vorige week hebben we al een nummer kunnen beluisteren, Wie de Koet. En vandaag heb ik gekozen voor het nummer Violence in the Streets. Een heerlijk swingend nummer van Walking the Sheep. En dat was Violence in the Streets. Echt lekker uptempo en, en gewaagde uh, compositie. Geschreven door André Huigen. En de teksten en uh, de uh, zangpartij uh, was in handen van Marlene Scherps. En tezamen vormen zij het een duo Walking the She. Ze hebben pas hun, een nieuwe cd uitgebracht. Die te beluisteren is op uh, ja, de uh, reguliere... Uh, uit het, hoe, noem je dat? Ja, de, hoe noem je dat eigenlijk? De reguliere wat? Uh, <laughs> nou ja, goed. Op, op Spotify, Soundcloud, iTunes. Allemaal te koop ook. En ieder nummer apart voor 99 cent. En binnenkort is de cd te koop. Via Marlene Scherfs zelf. We gaan door met ons programma. En we gaan weer even een sponsor Prommetje terug in de tijd maken. We hoppen maar heen en weer. Maar zo'n lekker vrolijk nummer van die prachtige dame, Lindsay De Pol. En we gaan uh, normaal gesproken uh, uh, uh, hebben we natuurlijk nu zo'n beetje contact met Joop Van Ness. Ik heb hem net gebeld. Maar hij heeft net die grote hoosbui over zich heen gekregen, is helemaal net drijfnaad binnengekomen. Dus nu nog even niet in staat om aan de telefoon te komen. Om ons te vertellen over wat er allemaal de afgelopen week gebeurd is. Maar we gaan het zeker over een half uurtje nog even proberen. Om contact met hem te krijgen. Maar eerst gaan we luisteren naar Lindsay de Pol met Sugar Me. Ja, ja. En dan was dit uh, Lindsay de Pol met Sugar Me. En we gaan door naar een volgend nummer. Maar ik wilde u toch even melden in de huiskamer. En als u meekijkt via www.zfm-live.nl... of via onze ZFM-app... dan uh, kunt u zien dat iemand anders uh, zo heel langzaam de, hand de techniek van mij aan het overnemen is. En dat is onze Sam. Die, uh, die wil het ook allemaal een beetje gaan leren... Hoe dat allemaal in elkaar steekt met het mengpaneel. Hoe vind je het tot nu toe gaan, Sam? Nou, af en toe gaat het nog wel wat lastiger. En dan heb ik nog wel hulp nodig. Maar verder gaat het wel heel goed, vind ik zelf. Kijk, en dat horen we graag. En vind je het nog leuk ook om te doen? Of valt het tegen? Nou, ik vind het echt geweldig. Ja. Nou, leuk toch om te horen. Hè? Wil jij nou ook uh, leren om DJ te worden... en uh, met de tijd een eigen programma te maken... of natuurlijk uh, allerlei programma's bij ZFM... Te om technisch te ondersteunen met het mengpaneel? Want dat kan natuurlijk... Nou, Kijk dan even op de website bij ZFM Zandvoort. Want daar kun je precies zien hoe je je kunt aanmelden... zodat je ook lid kan worden van deze club, zullen we maar zeggen. En ook mee kunt draaien met het maken van programma's... net zoals Sam nu aan het leren is. Wat, uh, wat wordt het volgende nummer, uh, Sam? Oh, dat um, wordt voicemail in the street... He, oh, nee, nee um, Violence in the Streets hebben we net gehad. Yeah. Die groene uh, gaan we doen. Uh, rather, be van, rather Be van Clean Bandit en Jessie... En Jessie uh, nog wat. Ja, dat kan yeah. je nou net niet lezen, hè? Maar goed, Clean Bandit is uh, genoeg. Rather Be, ook weer zo'n lekker nummer. Ik zou zeggen, pak je stofdoek en ga lekker aan de gang. Want op de, op de beat van dit nummer gaat dat heel lekker, hoor. Hey. Komt-ie! Oh, oh, oh, oh. We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long There's no place I'd rather be. I would away forever exalted in the scene as long no I'd rather be, yeah. yeah. Ben jij niet wat vergeten toevallig? Uh, hoezo? Wat dan? Artiest in het licht, hè? Oh, we zijn zo lekker bezig. Ik vergeet helemaal die artiesten in het licht... die we vandaag hadden meegenomen. En dat zijn toch allemaal niet de eerste, de beste. Laten we gauw uh, dat rubriekje aanzetten... voordat het te laat is. Want voordat je het weet is twee uur. Artiest in het licht...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 Wees voor mij zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan ergens, treur dan niet om mij, maar post op het leven, en veel niet om mij, maar post op het leven, en keur niet om mij, maar post op het leven, en als de klok laat de tijd is ik zing voor de laatste keer als ik daar lig in vrede zing deze dan nog een keer ja ja en dat was onze artiest in het licht vandaag en dat ging dan niet zozeer om Diggy Dex maar meer om JW Roy en dat staat voor Jan Willem Roy want hij is vandaag jarig, hij is geboren in Knechtsel op 12 augustus 1968. En hij is een Nederlandse singer-songwriter. Zijn eerste album bracht hij uit in 1997. En zijn eerste vier albums, die zijn uh, Engelstalig. En daarna ging hij door in het Nederlands en het Brabants. Hij wordt op zijn albums bijgestaan door anderen, onder andere... Ilse de Lange, Bluff, Freek de Jonge, Guus Meewes, Nienke Laveman en Fernando La En samen met Gerard van Maasakkers maakte hij het lied Als Geooid. En dat is een vertaling van het op het album... Deeper Shades verschenen lied Broken Wings. Goed, dit was het nummer uh, Treur", niet dat hij samen met, uh, in 2015 al maakte met Diggy Dex... En dat was, nummer was in 2016 het meest gedraaide Nederlandstalige liedje op de radio. En won daarmee de Sena Performance Award. Nou, het is ook een schitterend nummer. Ik, uh, ik luister er ontzettend graag naar. En ik hoop dat u ook met plezier hebt geluisterd naar dit nummer. Het is de hoogste tijd voor het nieuws. Dus ik kijk even naar mijn techneut. Hè, ik had het je net gezegd, schat. Naar we gingen nou maar, hij, was, hij was even de weg kwijt, maar dat geeft niet. Dus dan ga ik nu het techneut aankijken... en vragen of hij voor mij het deuntje van het nieuws wil aanzetten. Dankjewel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Dolly en Pierik. Hey, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan beginnen we natuurlijk te vertellen dat morgenavond het Zandvoortsmannenkoor op gaat treden op het Louis-Davidskareeplein hier in Zandvoort. En oh ja, dan ben ik natuurlijk even mijn muis kwijt, want dan kan ik zien hoe laat dat het gaat gebeuren. En dat zie ik nu niet. Nou ja, goed. Ik geloof dat het om 8 uur is op het Louis-Davidskareeplein. En uiteraard is de toegang gratis, want het is in de open lucht. Op aanwijzingen van een alerte getuige heeft de politie in Haarlem in de nacht van vrijdag op zaterdag... kort na middernacht twee Amsterdammers van 26 en 23 jaar oud aangehouden. De getuige zag het tweetal inbreken in een woning aan de Van Oosten de Bruinstraat. Op het moment dat de gealarmeerde politie arriveerde... kwam het duo net naar buiten en ze gingen er meteen vandoor. Maar even verderop, door de agenten, werden ze alsnog in de kraag gegrepen. Het Amsterdamse duo is voor nader onderzoek ingesloten. Een meisje is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond geraakt... na een val van hoogte bij een woning aan de Brede Rode Laan in Bloemendaal. Een traumahelikopter was ook ter plaatse gekomen. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is... maar mogelijk is het meisje uit een boomhut gevallen. Het traumateam landde op de voetbalvelden van BVC Bloemendaal... en het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Aldi roept samen met leverancier Aspiria Non-Food een rollator terug die verkocht is. Nou ja, een heleboel rollators natuurlijk. Maar... <laughs> de zitting van de rollatoren... kan bij hoge belasting scheuren. En dat kan mogelijk letsel gaan veroorzaken... voor de gebruiker. Heeft u deze rollator gekocht... gebruikt de rollator dan niet meer. U kunt trouwens de streepjescode even controleren. Dat is 230... 80492 Ik herhaal nog even 23080492 Mocht u hem gekocht hebben dan kunt u deze rollator terugbrengen naar een filiaal van de Aldi en dan krijgt u het aankoopbedrag terug. Als u meer informatie over deze terugroepactie over de rollator wilt hebben, kunt u op contact opnemen met telefoonnummer 020 80 83 3, 5, 9. En dan was dit het regionale nieuws. En dan gaan we door met het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag natuurlijk hommeles, hè al de hele dag in de lucht. Zware regenbuien en net al begonnen met onweer. Terwijl dat nergens vermeld stond in mijn weerbericht wat ik door had gekregen. Dus die hebben we er gewoon gratis bij gekregen. Uh, er uh, blijven buien komen vandaag wisselend bewolkt. En er waait een matige westelijke wind. De maximale temperatuur komt uit op 19 graden. En als we naar de vooruitzichten kijken, nou erg veel beter gaat het niet worden. Het blijft wisselvallig met af en toe wat regenbuien. En uh, on, uh, de onder normale maximale temperaturen die gaan liggen zo rond de 22 graden. En dan was dit het weerbericht volgens uh, meteopagina.nl. En dat was dan het weerbericht. En dan uh, hadden we net al een leuk nummer opstaan. En daar gaan we nu gewoon gezellig naar luisteren. La Bomba van King Africa. Bomba. Sensual. Ja, ja. Het gaat goed, hè, Sam? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. Het gaat steeds beter. Hij wordt steeds soepeler met, het, uh, met de schuifjes. En uh, we hebben net even heerlijk staan dansen. Ik hoop u thuis ook. Het is ook echt een nummer wat uitnodigt om uh, mee te gaan zwaaien hè, met je heupen. Oké, okay. we gaan er gewoon weer een feestje van maken. En uh, dat uh, feest is het niet geweest zonder Frans-Duits. Toch? Zeker. Zet hem aan, joh. Hoppa. Ja, denk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 Van mij, maar dat is nou na Voor voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen, van de trouw, wat ben jij voor een vraag? Ja, ja, en duits met jij denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, het zal toch wel mooi worden, hè? Dat we zo met elkaar om gaan gaan. <laughs> nou, in ieder geval, uh, we hebben uh, Joop aan de telefoon, als het goed is. Dan ga ik even kijken naar uh, Sam. Ja. Zet jij de schuif open voor Joop? Ben je daar, Joop? Ja. Kijk, ja. het is Sam gelukt. Er staat er een hier big eentje big helemaal big te, big. te dansen dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Ik ja, vind het is met hoort en stoten dat ik dat verschrikkelijke muziekje van je heb gehoord. Ah! Absoluble, absoluble, ah, jij, jij houdt daar dus niet van, hè? Dat je dit kan draaien. Oh, ja, nou hoort er allemaal bij, Joop. Voor ah, ieder wat wil ja. ze in zo'n uitzending. Nee, nee, niet meer. Het is maar goed geef niet. Nee, ik had een uur geleden, of een half uur geleden had ik echt een nummer voor jou klaargezet. Ik denk dat kan je daarvan lekker naar luisteren. Maar ja, toen was je hartstikke nat, hè? Zo, zo, zo, zo. <laughs> wat een pech. Ik had echt een goede regia's aangetrokken. Ja. Was koud, tot op mijn enkels. Ja. En ik was tot op mijn hem toe. Nou, maar het is ook tot absurd, hè? Het is niet normaal, die buien die er nu overkomen. Ja. Maar ja, ik moest eruit. Ik moest ja. een foto van Ice hebben. Ja. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk gelukt. Oké. Okay. Maar... Nou, gelukkig maar. Ja. Maar je bent weer helemaal droog dat nu. Uh, ja, alleen mijn vingertoppen nog niet. Oh. <laughs> maar goed, Joop, we bellen jou altijd op de maandag. En dan hopen we altijd maar dat je ons leuke dingen te vertellen hebt... die zo de afgelopen dagen in Zandvoort zijn gepasseerd en aan de orde zijn geweest. Was er wat te doen het afgelopen weekend? Er was wat te doen. Ja? Niet veel, maar nee. er was wat te doen. Oké, okay, vertel. Ben je erbij geweest? Ja. Ik ben bij het makreelrookkampioenschap van Zandvoort geweest, het ook makreelrookkampioenschap van Zandvoort. Dat was ja. zaterdagmiddag. Ja. En het was volgens mij voor de zesde keer, misschien de zevende keer, dat het georganiseerd werd. Ja. En uh, ja, dat is altijd een hele leuke gebeurtenis natuurlijk. En het was uh, voor het strand, die ik ook goed zin, maar dat soort dingen wel. Het was hartstikke druk. Ja. En, uh, veel bekijks. En, ja, iedereen klaagt een beetje over de rook, maar dat hoort erbij. Want anders ben je niet roken natuurlijk. Hè. <laughs> nee, dat is zo. Maar ik, ik ben langs gereden. En, uh, want ik, ik kon er helaas niet bij zijn. Ik had elders uh, verplichtingen. Maar uh, ik reed langs. En die geur. Oh, wat rook het heerlijk. Ik kan, niet, ik kan me niet voorstellen dat je daarover gaat klagen. Jij? <laughs> ja, ik wel. Want ik heb het oh. niet gestaan. Oké, okay. <laughs> en dan wordt het wel een beetje te veel hoor. Maar uh, ja. die, uh, ja, die makrelen waren weer super natuurlijk. Goede ja. kwaliteit. Ja. Dat heb je in eerste instantie nodig. Je moet een goede kwaliteit makrelen hebben, anders gaat het helemaal niet lukken. Maar, maar wie heeft maar, gewonnen? Maar, maar, maar, ja. Maar. Ja. ja. Ja? Het was een volledig Noordwijkse gebeurtenis. Zaterdag. Oh ja. De enige sandvoerder die in de prijzen viel, ja. dat was uiteraard zou ik bijna zeggen Victor Bol. Die had hem hier de meest creatieve rookkast gemaakt. Oh. Die had hij gemaakt van een uh, koelkast. <laughs> zo'n zo dubbeldekker zeg maar. Ja? Daar had hij het hele zootje uit Daar had hij dus werk in gehangen om zijn uh, makreel in op te kunnen hangen en uh, een vuurplaat gemaakt. Ja. En bovenop had hij een gat gemaakt voor de schoorsteen. De schoorsteen was een oude waterketel die wel eens op zo'n stoof stond. Je oh, uh, Gossy Mickey, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dat was uh, ja, dat is typisch Victor natuurlijk. Ja. Yeah. Creatief. Ja. Yeah. Hij kan het nog. Wat zijn oude gezien, dan kunnen ze handen maken. Dat is geweldig. En mm -hmm. voor de tweede keer in successie. Ja. Yeah. Had hij uh, vorig jaar had hij van een uh, oude vuilnisbak had hij een rookkast gemaakt. Ja. Yeah. En nu had hij dan die koelkast. Ja. Het tweede jaar in uh, successie, had hij de prijs voor de meest innovatieve uh, rookkast. Mooi. En de pevers en daar zei hij zelf, hij, ja. En het is nog goed voor miljarden, want uh, het binnenwerk, dat hebben we weggebracht, zodat de, die CO2-rommel die erin zit, uh, opgevangen kan worden. Is ja. Ik heb geen trouwens. date trouwens. Wat erin ja. zit. Ja. Uh, ja, dat doet er ook verder niet op. Nee. En uh, ja, dus zij gebruikt het ding weer, het is recyclebaar. Kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, ja. je kan er natuurlijk ook een mooi uh, kastje van maken, hè? een linnenkastje of iets, of uh, ja, weet, weet ik veel. Je kan er ja. van maken als je handig ja. bent. Ja, zo is het maar net, ja. ja. Nou, dan uh, was er zaterdag en zondag, en ook nog vrijdag, uh, was er een grote race bescreen. De ja. ADAC, de adac race Ja. Ja, grote dikke, vette bakken, Mercedes, Porsche. <lacht> uh, ja, heerlijk genieten gewoon. Ferrari, Lamborghini, noem maar op. <lacht> Uiteraard ben je een Saudis. Trouwens, de eerste zes plaatsen waren Saudis. Ja. Dat is wel opvallend. Uh, maar, <lacht> dus, ja, helaas zit er heel weinig publiek. Dat vind ik zo zonde. Je geniet gewoon... Als je van autosport houdt, geniet je daarvan. Ja. En, en dan mag het een beetje geld kosten voor een heel weekend. Dan betaal je geloof ik 35 euro voor, voor drie dagen raceplezier. Nou ja, dat valt er en nog wel mee. Tussen, tussen hoofd tribune zitten, zit je droog, ja. hoog. Je kan alles overzien. Ja. Ja, dus er eigenlijk geen geld wat we eerlijk zijn. Nee, dat wil ik uh, ook niet zeggen, ja. ja. Het, uh, het circuit was weer vol en uh, met auto's, wil ik nou zeggen natuurlijk. Ja. Met diverse klasses. Ja. Erg ja. leuk om, de, om, de, om mee te maken, uiteraard. En dan zondag was er de grote, uh, een van de vijf grote zomermarkten. Ja. Ik pleit ervoor nog steeds voor drie: voorjaar, middenseizoen en in het najaar. Ja. Want je hebt nu vijf achter elkaar met vijf keer dezelfde dingen. Dat is wel erg de, veel, hè? De, de ja. spoeling wordt heel dun. Er staan ja. allemaal dezelfde kraampjes. En iedere keer zie je weer minder kraampjes. Ook nu waren er minder kraampjes. Want als ze adverteren met 300 kramen. Maar ja. je staat er langer naar nu. Misschien nee. de helft. Als je blij mag, als je mag geen blij zijn. Ze is allemaal als je de helft van de kamer heeft gekocht. Maar had het deze keer niet, niet, niet wat te maken... ook met het weer, met de weersomstandigheden? Die waren juist perfect. Ja, maar goed, de voorspelling ja, was natuurlijk zaterdag uh, heel naar. Dus misschien dat ja, uit Ja, Maar als, als je zaterdag naar de weerbericht had gekeken... dan had je gezien dat de zondag... Uh, dat beter, dus beter zou zijn, zou ja, ja. Het was geen strandweer, dus voor het dorp is het geweldig. Mm -hmm. Het was ook hartstikke druk. Ja. En eh, ik, ik babbel altijd even met D-vlucht van het ja. Hij Ja. ik heb nou zo'n drukke markt gezien. Oh, en ja, dat het is het wel. Ook, ja, voor mij met, met de school wil bijna niet erheen te komen. Oh. Ik ben ik brutaal genoeg om dat toch te doen, daar gaat het schitter niet op. Mm -hmm. Dus ik kwam er wel doorheen. Maar het was ontzettend druk. Maar niet met ja. kramen. Nee, nee. En wat er jammer. Het is allemaal hetzelfde. Ja, ja, ja. ja allemaal ja, ja. hetzelfde. Ja. Nou, uh, zonde. Als je nou aan het begin van de trouwens, de die wordt bijna niet gebruikt. Je ja, pas bij uh, vanaf uh, het Nieuwe Museum naar het centrum en de rest is allemaal leeg. Ja. Allemaal leeg. Er zijn geen kramen, er is allemaal niks meer. Maar ja. in het verleden toch gevuld. De kerkstraat stonden drie kraampjes, waar in het ja. verleden helemaal vol. Ja, klopt. Ja, ja en uh, dat, uh, dat is dus mijn punt. Doe dat drie keer in een jaar. Ja, dan blijft het, het leuk, in... hè. Ja. In april, doe het in, in augustus en doe het een keertje in, augustus, in oktober, oktober of zo. In Sinterklaas. Ja. ja, ja, ja. Ja, maar goed, wie ben ik? Ja. Ik, ik mag erover schrijven. Ga ik het, het, wel op... wel, uh, het zal wel geëvalueerd worden, denk ik, toch? Ja, er is een nieuwe uh, organisatie die het doet, die heeft het overgenomen. Mm -hmm. uh, die man is een klein beetje uh, rustig aangezegd en gewijs. ja. En uh, ja, dat wie niet luistert, dat moet maar voelen, denk ik. Ja, maar we moeten even door, want we gaan richting het twee uur uh, Journaal. Was ja. er, was er ja, nog ja, meer iets ik wat ook niet. Oh, is. meer was ja, er niet? niet? De Amsterdamse nee. avond ben je niet naartoe geweest? En wat denk jij? Ik weet het niet. Heerlijke muziek, dat, toch? Dat, Lekker Fransie-Duits? Nee! Daar, <laughs> daar ben je niet geweest. Nee, daar kun je er ook niks nee, over vertellen. Niet, nee, nee oké. Okay. Nee, daar is uh, Kees Rutgers geweest. Die maakt er uh, een artikel van voor ons. Ja. En uh, ik heb hier wel anders kunnen shorten voor de foto's. Ja. Dus ik hoefde daar niet naartoe. De heer zijn geprezen. <laughs> Dankzij Kees. Goed. Ja. Nou, Joop, ontzettend bedankt voor je bijdrage weer deze week. Ik hoop dat ik je volgende week weer mag en kan bellen. bellen en, en, uh, en Oké, okay. goed. Nou, dan uh, horen we elkaar weer. En, en dank je wel voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Uiteraard en uh, tot de volgende keer. Oké, okay, en dan zal ik een oh, mooi hoog, nummer voor je opzetten. Het is niet zo lang meer, maar nog een mooie uitzending. Verder, dankjewel, dankjewel. Okay. Dag Hoi. Joop, dag. Sorry. Ja, mensen. Joop Vaness bij ons aan de telefoon. En uh, hij heeft ons even bijgepraat over het afgelopen weekend. We gaan nog even gauw naar een artiest in het licht. En uh, laten we deze nemen. I'm gonna make it Waarom draaiden we dit nummer nou? Uh, in het kader van de artiest in het licht. Hè? Omdat het de verjaardag is van Patrick Bruce Metheny. Oftewel Pat Metheny. Hij is namelijk jarig op 12 augustus. En hij is geboren in het jaar 1954. En in 1985 had hij als jazzgitarist een hit samen met David Bowie. En dat was dit nummer. This is not... America. Vandaar dat we hem even voor u gedraaid hebben. Dan gaan we door naar de volgende jarige. Zet hem maar aan, Sam. Laten we maar luisteren. Sultans of Swing. Mark Knopfler is jarig. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. meantime... Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. But in other places But the horns, they blowin' that sound Way on down south Way on guitar George, He knows all the chords But he's strictly rhythm He doesn't wanna make it cry or sing. If Danny knows guitar is all He can't afford When he gets up under the lights to play his bass Ja, ja, Mark Knopfler uh, van de Dire Straits. We gaan hem een beetje onderbreken omdat het programma er al bijna op zit. Hij is geboren op 12 augustus 1949. Dat betekent dat hij vandaag 70 jaar is geworden. Hij komt uit Schotland... En hij is natuurlijk een muzikant, songwriter, muziekproducent en scoreproducent. Speelt gitaar en resonatorgitaar. En uh, is natuurlijk zanger van de Dire Straight en van de Notting Hillbillies. Goed, ik kijk even naar de klok en we zijn klaar. Dus ik ga u bedanken voor het luisteren. Tot gauw! Het ritme van ZFM, oh, ZFM.